5 uur. Jurgen Boekraat met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de acties voor de wedstrijd Ajax Juventus van afgelopen woensdag. De inzet van twee waterkanonnen zou voor een onbedoelde provocatie hebben gezorgd, schrijft de politie samen met burgemeester Halsema en het Openbaar Ministerie, melden NH en AT5. Toen Ajax-fans bij de Johan Cruijff Arena fakkels afstaken, wat de Amsterdamse politie had verboden, greep de ME in. Daarbij werden de waterkanonnen en politiepaarden ingezet om supporters uiteen te drijven. De supportersvereniging noemde de politieactie eerder al buitenproportioneel en sprak van uitlokking. Veel chronische Lyme-patiënten ervaren de kwaliteit van hun leven als erbarmelijk. Dat meldt het AD op basis van de eerste Nederlandse Lyme-monitor... een enquête onder 1700 volgers van de Lyme-vereniging. Vrijwel allemaal geven ze aan dat ze het leven zwaar vinden. Ze kampen onder meer met gewrichtspijn en vermoeidheid. Drie op de tien chronische Lyme-patiënten hebben de afgelopen maand... in min meer of mindere mate gedacht aan zelfdoding... De Lyme-vereniging biedt de monitor dinsdag aan de Tweede Kamer aan. De vereniging hoopt dat er een plan wordt bedacht om de situatie van de tienduizenden chronische Lyme-patiënten te verbeteren. Afghaanse tolken die voor de Nederlandse militairen in de provincie Uruzgan werkten, voelen zich door Nederland in de steek gelaten. Het Nederlands Dagblad, in het Nederlands Dagblad vertellen drie tolken dat vier collega's zijn vermoord, dat zij zelf ernstig worden bedreigd. Een van de tolken zegt dat hij hulp heeft gevraagd... bij de Nederlandse ambassade in Kabul, maar daar niet naar binnen mocht. Hij kreeg een vragenlijst mee die hij moest invullen. Daarop hoorde hij niets meer. Tussen 2006 en 2010 werkten ruim 100 Afghanen als tolk in Oeroesgan. Ongeveer een kwart van hen zou zijn ondergedoken. Het ministerie van Defensie wil niet ingaan op individuele gevallen. Het weer, vannacht opklaringen waarbij de temperatuur in het binnenland daalt tot iets onder het vriespunt. Er komen de komende ochtend op veel plaatsen zon, maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken en lokaal kan er een buitje vallen. Het wordt een graad of acht. Jaarlijks wordt acht procent van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief, dankjewel, namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort,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 sur la grande j'ai glissé sous le vent fais comme si j'étais à tes j'ai trouvé mon étoile je l'ai suivi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 in the middle of the pouring rain see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 But earths on the sky Burning in your eyes You look at me baby. babe, I wanna catch them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 A couple.